Jennifer Okeloen met het NOS Journaal. De VVD vindt dat Nederland structureel miljarden euro's meer moet uitgeven aan defensie. De partij vindt dat de NAVO-norm, die nu op 2% van het bruto binnenlands product ligt... verhoogd moet worden naar minimaal 3,5%. De VVD vindt dat de veiligheidssituatie in de wereld... een flinke extra investering noodzakelijk maakt. Het is voor het eerst dat de partij daarbij een percentage noemt. De norm verhogen zou betekenen dat de Defensie jaarlijks 15 miljard euro extra te besteden krijgt. Coalitiepartners PVV, NSC en BBB willen vooralsnog niet zo ver gaan. De partij van de Hongaarse premier Orbán dreigt de jaarlijkse Pride-mars in Budapest te verbieden. De fractie heeft een wetsvoorstel ingediend dat het vrijwel zeker gaat halen in het parlement... In het voorstel staat ook dat deelnemers en organisaties een boete van maximaal 500 euro kunnen krijgen als ze het verbod negeren. De conservatief-christelijke partij vindt dat het evenement schadelijk is voor kinderen. De organisatoren zeggen dat de Pride gewoon doorgaat. Ze worden gesteund door de liberale burgemeester van Boeg Boedapest. De Pride vindt al bijna 30 jaar plaats in de Hongaarse hoofdstad. De Wilhelmina-toren in Valkenburg moest opgeknapt worden wegens betonrot. De toren stortte gisterochtend plotseling in. Of dat kwam door betonrot moet nog worden onderzocht. De gebreken werden drie jaar geleden ontdekt. Het is onduidelijk waarom de herstelwerkzaamheden nog niet waren begonnen. Formule 1-teams moeten deze week de achtervleugel van hun wagens aanpassen. De Autosportbond gaat strenger controleren op de buigzaamheid van de vleugels... Vorig seizoen was er ophef over de flexibele achtervleugel van McLaren, waardoor de auto's sneller zouden kunnen. Daarom gelden er dit jaar strengere regels. Het weer helder, vanavond en vannacht koelt het af tot min 6. Morgen een zonnige dag met 8 graden op de wadden, tot 11 in het zuiden. Dit was het NOS Journaal. ZFM: Verkeersupdate. Verkeersupdate.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 Uh, melodieuze deatres uit uh, Friesland. En uh, we bestaan sinds uh, 2008. De band bestaat uh, naast mij uh, uit uh, Martin Hutten, de zanger-gitarist Pieter Oevering, zanger-bassist. Uh, gitarist Armand Venema en ik op drums. Uh, we hebben um, nu vier releases uitgebracht. Uh, in 2015 Catatonic EP. 2019 Circles of Despair, Full Length, album. Uh, eind 2023 verscheen onze tweede EP uh, Exile to Earth. En uh, begin dit jaar hebben we een re-release van die laatste EP uitgebracht... met daarop een aantal uh, bonus tracks uh, live en een aantal nummers in uh, 8-bit... Uh, we hebben bijna uh, 130 shows gespeeld uh, door heel Europa heen: Zwitserland, Frankrijk, Duitsland en uh, uiteraard ook wel een aantal shows in Nederland. Speelde onder andere op Into the Grave, Stonehenge Festival, Dockham Open Air. We staan gestaan uh, van zomer uh, je hebt, uh, op het to uh, Tolmeneten Festival in Slovenië, maar ook op Roosendaal Open Air. En, uh, dus er komen nog wel wat leuke dingen aan. Uh, de vraag was of ik misschien uh, toe zou willen lichten... Uh, hoe uh, de metal scene in uh, Friesland uh, is naar ons idee. En in Leeuwarden in specifiek. Uh, ik denk dat uh, in Friesland uh, metal uh, leeft. En dat doet het eigenlijk al een hele tijd. Uh, al decennia lang uh, er zijn er heel veel uh, Friese metal bands. En uh, dat hoor je in deze uitzending uh, uiteraard ook terug... Er zijn genoeg metalbands, variërend van death metal uh, to trash, uh, doom, uh, deathcore, uh, zelfs bands, black metal, uh, hardcore. Uh, dus in die zin leeft het altijd uh, best wel goed hier in uh, Friesland. Uh, Zou ik uh, wel met regelmaat uh, shows. In de drie poppodia die Friesland telt, maar ook wel op andere locaties. Nou zijn wij als Insurrection eigenlijk al vanaf het begin nooit heel erg gefocust geweest op Friesland. We wilden vooral internationaal uh, potten gaan breken. Vandaar dat we ook heel veel in het buitenland gespeeld hebben. Met name in, uh, in uh, Duitsland ook heel veel shows gespeeld. Uh, dus met enige regelmaat doen we soms wel eens Friesland aan... Uh, maar uh, misschien minder vaak dan dat andere Friese bands uh, dat doen. Uh, verder leeft het in Leeuwarden volgens mij ook wel redelijk. Uh, alhoewel ik denk dat heel veel Friese metal bands uh, niet per definitie uit Leeuwarden vandaan komen. Ik uh, zou er eigenlijk uh, niet meer dan twee of drie op, uh, op kunnen noemen die uit Leeuwarden vandaan komen. Het zijn met name een aantal deadcore bands, Cletus en Devon to Death... En dan heb je Polter nog, Industrial hier in uh, Leeuwarden en Wij... die ik zo even 1, 2, 3 op kan uh, lepelen. Um, en uh, verder denk ik dat er... Uh ook met regelmaat uh, nog wel wat uh, shows hier in Friesland bij zullen komen. Want uh, er zijn genoeg mensen die hier dingen organiseren. Dus dat is altijd wel hartstikke leuk. Uh, nou ja, verder zou ik uh, willen zeggen. Uh, check vooral onze videoclip van onze single Crimson Skies. Die op onze laatste EP stond. We hebben een videoclip gemaakt uh, waarbij, waarin uh, uh, vier kippen de rollen van ons uh, overgenomen hebben op de instrumenten. Uh, die staat op YouTube. En uh, check vooral ook onze muziek op Spotify en live. Like uh, ons op uh, Facebook uh, uh, en volg ons daar. Hetzelfde geldt voor Instagram en uh, bekijk uh, of kom vooral ook langs bij de shows die wij de komende tijd spelen we staan 5 april in uh, Hardenberg samen met uh, Overruled uit Drenthe uh, 24 juli staan we dus op het Tolmenator Festival in Slovenië samen met Creator Cradle of Field, Cataclysm DRI, Ministry en uh, nog een aantal bands uh, 30 augustus in uh, uh, Roosendal op Roosendal Open Air met onder andere Halifron en uh, uh, een aantal internationale bands. En uh, na de zomer staan er ook alweer een aantal shows uh, op de rol. Dus uh, check ons uit. Bedankt. Hoi.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 En vanavond luister je alweer naar de tweede uitzending... van mijn twaalfdelige special van Play It Loud... Dutch Fury Ghosts, 12 provincies. Waar elke uitzending de lokale metal scene centraal staat... en ik aandacht heb voor invloedrijke, maar ook opkomende metalbands. En nadat ik op 23 december tijdens de eerste special... onze eigen provincie Noord-Holland heb behandeld... blijf ik voor deze special toch weer even in het noordelijk deel van ons land... en is het de beurt aan de provincie Friesland. Ook voor deze special heb ik weer een lekkere en volle playlist samengesteld... van de meest toonaangevende en nieuw opkomende metalbands... Bands. Maar wordt het ook een volle show qua speciale gasten... die actief zijn in de Friese metal scene... of veel daarvoor hebben betekend? En heb ik aan het eind van de show zelfs een primeur... van de brutal death metal band Brain Casket. Namelijk hun nieuwste nog op 11 april te verschijnen single... Split Your Fist With Your Cunt. En normaal gesproken wil ik bij elke special... op zijn minst één speciale studiogast hebben. Maar aangezien Zandvoort en vanuit Friesland een beetje te ver rijden is... is het me deze keer helaas niet gelukt iemand in de studio te krijgen. Bassist Mike van der Veen van de black metal band... Storm Overig, Heeft zijn best gedaan om te komen, maar helaas weer niet gelukt. Ontzettend bedankt in ieder geval voor alle moeite. We gaan hem uiteraard straks wel bellen, zodat hij de metal scene in documentomgeving kan representeren. Waar zijn band dus gevestigd is. Maar we begonnen zoals altijd met de uuropener van dit eerste uur in de hoofdstad. Juist jouwert, ja, oftewel Leeuwarden. Komend van de mannen van de in 2010 opgerichte Melodic Death and Trash Metal Band Insurrection. Die vanavond het spits mochten afbijten met de uitleg van de drummer Douwe Talma over de metal scene in Warden. En aansluitend hun single natuurlijk Crimson Skies... die we vinden op hun 2023 uitgebrachte EP Exiled on Earth. Hij attendeerde ook mij nog op zijn andere band Enraged... waar hij bijdrumt en het enige album It's Your Fear That Feeds... de power mee heeft uitgebracht. En dat ook gastbijdrages bevat van James Murphy van Testament... Death and Obituary, Andy LaRock van King Diamond... Death and At The Gates en Christopher Malmström van Dark Ane. Zeker een aanwinst in de Friese en Nederlandse metal scene... maar helaas geen tijd om... Deze te draaien. En van de Insurrection gaan we even een bezoekje brengen aan de Friese underground scene in Leeuwarden, waarin de in 1995 opgerichte grindcore band My Mind's Mine met tussenpauzes opereert en onze oren vernietigen met ultra-snelle en brute korte tracks, beïnvloed door pionierende bands Napalm Death, SOB en Brutal Truth uit de jaren 80. De band vierde dit jaar hun 30-jarige bestaan en dat vond ik een mooie aangelegenheid, deze band natuurlijk vanavond op te nemen in de playlist met de lekkere korte titeltrack van hun derde album, Passenger of the Voice.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 In het koor van My Minds Mine gingen we over in de progressieve death doom van Dimion. Eveneens uit Leeuwarden. De band werd opgericht in 2002 en heeft tussen 2005 en 2010 drie EP's uitgebracht. In 2013 werd het eerste volledige album van de band Collapse of the Anthropocene uitgebracht. De muziek kan worden omschreven als een mix van prog death en doom metal. Met een vlugje prog rock uit de jaren 70 en streef ernaar deze genres te combineren tot een eigen stijl. En behandelt lyrische thema's als de apocalyps, dystopische werelden en de ondergang van de natuurrampen. Nee, dankzij Natuurrampen. sorry. En aan de telefoon heb ik nu Olaf Spin... de bassist en medeoprichter van hardcore band Death and To Death... maar ook van grinding deathcore band Cledus. Beide ook gevestigd in Leeuwarden. Leuk en onwijs bedankt dat je met de woord wilt staan vanavond... bij deze Dutch Fury Friesland special Olaf. Ja, gezellig. Ja. dat je me eventjes uh, hebt gevraagd. Ja, graag gedaan. Altijd leuk om uh, ja, mensen te woord kunnen staan over hun muziek en alles. Uh, nou ja, wat kun jij mij zoal uh, vertellen over de, jouw beide bands Death To Death en Cledus, uh, waarin je speelt? Yes, nou ja, ik ben dus een beide bassist, maar dat heb je al gezegd. Ja. Uh, nee, uh, Cledus, dat is al een band waar ik al sinds uh, 2018, eind 2018 in zit... Mm -hmm. Uh, ook samen met Dylan, dat is daar de, die is daar de frontman. En in Devon to Death is hij de gitarist. Mm -hmm. Dus we kennen elkaar wat langer dan vandaag. Okay. Uh, dat was ooit de bedoeling dat het een hardcore band zou worden. Maar dat is ja. helemaal de andere kant op gegaan. Okay. En, um, en Devon to Death, dat is ja, een, een, een hardcore band met metal invloeden. Die een paar jaar geleden is opgericht. Als een soort van side project. Mm -hmm. uh, maar inmiddels uh, ja, hebben we dat wat serieuzer genomen. En uh, ja. Zijn we daar nu ook mee uh, lekker op weg? Ja, ik wou net zeggen. Want uh, jullie doen natuurlijk met Devon to Death ook mee aan de Wacken uh, Metal Battle. Uh, ja. Nogmaals gefeliciteerd trouwens met de overwinning van de halve finale van Veldslag van Noord. Jezelf. Jullie finale ja. plaats. Uh, hoe hebben jullie de deelname aan de, deze battle tot nog toe uh, ervaren? Nou, uh, ja, heel erg leuk. En dat we ook steeds uh, prettig verrast waren over mm -hmm. hoe het publiek erop reageerde. Yeah? Um, ja, dat er gewoon een, een ontzettend energieke... Uh, crowd was bij de, bij de optredens. Dat, ja. Uh, ja, dat hebben we wel eens anders gezien bij Metal Battles, ja. maar dit was echt fantastisch. Dus okay. uh, ja, dat, dat was, was echt, leuk. echt ja. leuk. Veel mensen ook op komende dagen. Ja, wij beide, uh, die in Iduna drachten ook, uh -huh. en uh, uiteindelijk in Groningen uh, in Simplon Up uh, was het ook uh, echt druk. En dat was, ja, dat dat, dat doet wel bij aan, uh, aan een goede sfeer, ja. Ja, dat is altijd uh, heel fijn inderdaad. En belangrijk natuurlijk. En uh, ja. ja, de halve finale vond is plaats in de Iduna, wat je zelf al zei. Ja, daar vinden relatief veel metal trainers plaats. Uh, zijn er naast de Neushoorn in Leeuwarden nog andere venues waar regelmatig ook metal-gigs plaatsvinden? In, uh, in Friesland? En, ja, in Leeuwarden. In Leeuwarden. Ja. Uh, nou, in Mukus... Uh, dat is een, uh, dat is een, een kroeg uh -huh. uh, waar veel. Uh, ja, dat, daar, daar komt het wel veel voor. Dat is niet echt een venue, maar. wel Dat is een rockcafé. Dat zijn uh -huh. wel echt uh, mooie avondjes daar, ja. Ja, zelf ook gespeeld. Ja, beetje Zeker, ja. ja? Echt, ik, kan, ik, weet, ik weet niet eens meer hoeveel. Okay. Uh, maar dat, uh, ja, daar, daar kom je elk jaar wel een paar keer terecht. En dat is echt wel een beetje voor de lokale. Zien. Ja. zeg maar nou, oké okay. ja dat is altijd heel het is altijd leuk altijd gezellig zeker ja. ja leuk man belangrijk en ik weet nu dat er veel metal bands zijn in Friesland uh, waar ook een aantal hun muziek ook in eigen beheer uitbrengt is er ook een productie of opname studio in het bijzonder in Friesland die bijvoorbeeld veel betekend heeft voor de scene? nou uh, ik ken in ieder geval uh, Wd Glashouwer mm -hmm. Volgens mij. En die, uh, ja, die heeft ontzettend veel metal en hardcore uit de regio opgenomen. Ja. Dus die zou, die zou ook dan, uh, die, die benoem ik, okay. om het dan maar zo te zeggen, ja. Ja, en, en wat betreft jullie eigen muziek? Uh, hoe hebben jullie dit uh, uitgebracht? Wij hebben, nou, we hebben het uh, we hebben het in, uh, in een studio genaamd Oyo Sounds hebben we de drums opgenomen. En, mm -hmm. uh, en, en onze gitaren en vocals die doen we gewoon in onze eigen ruimte. Dus dat is gewoon. Uh, DI, dat, ja, dat doen we gewoon thuis. Zelf, ja. Ja. Belangrijk in de scene ook, uh, merk ik wel. In de metal scene, zeg maar. Dat veel ja, ook, uh, zelf ja, doen, Ja, misschien, misschien gaan we ooit heel erg uh, heel erg Porsche in een hele dikke studio zitten... Mm -hmm. en daar hele coole documentaires over maken, maar daar zijn we nu nog niet. Nee, nee. Okay. <laughs> nee. Alright, nou uh, ja, want ik heb helaas beperkte tijd, zoals je weet. Dus uh, onwijs ja. bedankt voor jouw uh, tijd en uitleg uh, ja, graag en over je band. Uh, en je band natuurlijk. Uh, wij gaan zo wel luisteren naar allebei de bands. Uh, willen jullie de nummers zelf aankondigen of je, jij? Ja, ja, zeker. Nou, ja. van Death to Death uh, wordt het nummer Top gedraaid. Dat is mm -hmm. onze uh, nieuwste single. Ja. Uh, genieten van. En van Cledus uh, gaan we volgens mij Voor They Do Not Know horen. Ja. ja, die ga ik als eerste draaien en dan uh, Death to Death. Top. Ja, geniet ervan. Ja, bedankt, uh, mensen. Zeker doen. Ja, jij bedankt. En uh, heel veel succes uh, met uh, de bands in de toekomst. En nog, uh, nog een hele fijne avond, man. Veel plezier nog uh, met uh, luisteren. Fijne avond. Uh, en de volgende keer. Dankjewel. Je. Tot dezelfde. Tot ziens. Hoi, hoi. De muziek niet hard genoeg zijn. Alleen hier, elke maandagavond te horen op ZFM Zandvoort. What you really are Why have you be hard for this band Back to back to back to back to back. We follow rules but never stay on track. fire of love was once alive, I hope love is stronger than the knife. you All right. First, you put it down, like you'll be a You're not the person, You made you home Without know his life respect Top hoorden we dus van Devin to Death Na Cletus met For They Do Not Know En mijn interview dat ik daarvoor natuurlijk had met Olaf Spin. Eh, voorlopig blijven we nog even in Leeuwarden Waar de scene dus redelijk actief is Maar dat moeten we ze wel stellen zonder de volgende band Die al sinds 2012 de brui eraan heeft gegeven De progressieve death metal band Wakeful Werd in 2006 opgericht En bracht de slechte demo Eye Opener in 2007 En het enige volledige album Blinded by the Horror uit in 2011 Maar was juist Lang een vaste waarde in de Friese metal scene. In 2012 gaven ze hun laatste optreden... ...op het Freeze Festival en mochten zelfs... ...op Stonehenge spelen. Maar het zat... ...de band al vanaf het begin niet mee... ...en kampte al meteen met een ernstig... ...zieke drummer, waardoor het al... ...in de beginfase drie kwart jaar stil lag. Na vele bezettingswisselingen bij de ritmesectie... ...slaagden de opgerichtende... ...bandleden er toch steeds in de band... ...nieuw leven in te blazen. Maar ondanks... ...al hun moeite bleek het privéleven en andere... ...prioriteiten de doodsteek voor Wakeful... ...en was het klaar. En van het enige Album dat, ik draai, eh, dat eh, ze hebben uitgebracht, draai ik het nummer Schizofrenic, hysteria van een band die maar kort van hun succes konden genieten. maandagavond op ZFM Stamford. Ik KJ van s Sestelsin voor Play It Loud ZFM. En Sestelsin is uh, ja, begonnen in 1989 in een Fries dorpje Veenwouden. Tegenwoordig opereren wij vanuit uh, Leeuwarden. Uh, wij spelen een mix van hardcore, punk, grind, Thrash metal. Zelf noemen we dat dan uh, grinding thrashcore. In 1989 en toen was er een, uh, in die tijd een, een kleine metal scene in Friesland. Uh, die is met de jaren gegroeid. Wij zijn echter wel gestopt. laatste optreden was in 1998. Daarvoor hadden wij uh, nou, uh, heel veel shows gespeeld met best wel veel buitenlandse acts. Gorilla Biscuits Majority of One S.F.A. uit New York Bands zijn dat Accused Ook een Amerikaanse band uh, Wij hebben op het uh, Waldrock Festival gespeeld Dat was in 1995 nou, Dat was met Machine Head Venom Sick of It All, Madball nou, Dat zijn bands die Tegenwoordig nog wel uh, bekend zijn maar in 1998 zijn we dus gestopt. Toen zijn wij andere bands begonnen. Iedereen is zijn eigen weg een beetje gegaan. De vraag was, zijn wij Sheen bepalend geweest? Ja, dat weten we eigenlijk niet. Het is wel zo, wij zijn in 2018 toch weer bij elkaar gekomen. Weliswaar met een nieuwe drummer. Toen bleek wel dat wij nog wel, uh, dat iedereen ons eigenlijk nog kende. Ook buiten Friesland. Uh, wat ons opviel was dat er, toen wij weer begonnen in 2018, dat er, ja, dat er ontzettend veel meer bands zijn dan uh, in die tijd dat wij uh, begonnen. En heel veel metal ook. Het leeft echt wel in Friesland, vooral in Leeuwarden, uh, ja, is er toch veel aandacht voor. En ook uh, ja, die hele periferie van Leeuwarden, daar heb je overal dorpjes en... Uh, en kleine plekjes waar toch wel uh, liefhebbers zitten. Wij vertreden natuurlijk ook op buiten Friesland. Dus, ja, meer buiten Friesland dan binnen Friesland. En daar blijkt nog steeds inderdaad dat, dat mensen ons kennen. Maar we hebben niet echt een scene bepaald. Uh, wij spelen ook wel uh, buiten Nederland. Uh, we hebben vorig jaar op Grind de Nazi Scam gespeeld in Torgau. En komend jaar, dit jaar, hebben wij een mini tourje staan, Duitsland en Tsjechië. En dat is dan in september. Ja, en we zijn nog steeds bezig. We hebben net een nieuwe release, die komt in april uit op vinyl, ook weer op vinyl, een 10 inch. Next of sin heet die. En dan hebben wij nog een uh, split staan met Ice Cream Protest uit Brabant slash. Limburg. Die zal in het najaar ongeveer uit gaan komen. Ook weer op vinyl een 12 inch. En daar staan vier nieuwe tracks van ons op. Zo uh, so, uh, prutsen wij een beetje aan in de Friese metal scene. Dat was het eigenlijk wel. Aansluitend hoorde jullie het van origine uit de veenwouden, Maar tegenwoordig dus in Leeuwarden gevestigde hardcore band. Ancestral Sin met Next of Sin. De titeltrack van hun laatste EP van vorig jaar. En daarvoor hoorde je de gitarist KJ zijn verhaal doen over de scene. Waarvoor ontzettend veel dank. En zo komen we steeds meer te weten over hoe levendig en close de metal scene is in Friesland. En zo ben ik er ook achter dat hardcore een populair genre is in Friesland. Dankzij mijn gesprek met Olaf eerder dit uur. Maar is het ook wel duidelijk te zien aan de hoeveelheid hardcore bands in deze playlist vanavond. Zo heeft het sinds 1999. Actieve Sub Zero, ook hardcore-invloeden verwerkt in hun muziek, brook trash, death en metalcore. Sub Zero is al ruim 25 jaar een bekende band in het noorden van ons land en de band hoopt ook de rest van de wereld met hun muziek te bereiken. Naast de drie eerder gereleeste EP's en langspeler heeft Sub Zero op 7 maart hun gloednieuwe en tweede single Chronicles in aanloop naar de vierde nieuwe EP Perverse Reverence, inclusief lyric video uitgebracht, dat een viering is van hardcore clichés, recht in je gezicht en doordringt van groovy downtune death metal. Bent bekend opstaan. Zo voort. Star die we naast sub hoorden is naast een aardappelras gekweekt in de Vriese streek. Het beeld ook een rock'n'roll band uit de omgeving van deze streek. En maken sinds hun oprichting in Leeuwarden in 2019, zoals ze het zelf noemen raw, old school, fast and trashy... with a sparkling hint of glam rock and roll. Ze timmeren goed aan de weg sinds de release... van hun debuut-EP Burning After Midnight... vorig jaar en na een nummer één plek... met het nummer Au Revoir in de Frieske Top 100... afgelopen jaar zijn ze dit jaar... zelfs benoemd tot Friese ambassadeur van de vrijheid. En het mogen spelen voor zoveel mensen... op het Bevrijdingsfestival is het hoogtepunt... voor de band. Worden ze dus net met hun... eerste nieuwe single dit jaar, Black Widowmaker. We gaan vast nog veel horen van deze... zeer gepassioneerde jongens. En we laten... Leeuwarden nu echt achter ons en reizen door naar het uiterste noorden van de provincie... waar we een kort bezoekje brengen aan de belangrijkste havenplaats van Friesland... die de bootconnecties naar Friesland en Terschelling verzorgen. Juist Harlingen. Ook daar is een hardcore band gevestigd onder de naam Bone Ripper. Dat is verrezen uit de as van het ter zielig Manu Armata... maar bevat ook nog oud-bandleden van 13 Steps en Blade Crusher. In januari 2023 kwam de band met de debuut EP Vengeance and Forgiveness... met zes nummers. Goed voor een kwartier pure hardcore razenij. En een jaar later had de band 21 minuten nodig om 10 nummers op ons af te vuren met hun debuutlangspeler World of Blaze. En daarvan draai ik nu de eerste single, Fear of Death. ZFM Zandvoort. Hey, hallo, ik ben Tjeerd. 32 jaar, woon in Heerenveen en ik ben de vocalist van de death metal band Defmod. Marcel heeft mij gevraagd of ik iets wil vertellen over onze band en over de metal scene hier in Friesland. Laten we daar eens mee beginnen. De metal scene in Friesland is weer enorm aan het groeien. Er gebeurt van alles op het gebied van de harde muziek. We hebben verschillende poppodiums waar regelmatig vette bands spelen. Zoals er laatst in Bolwek en Snake, Marduk en binnenkort is er in Iduna Drachten, Venom Inc. samen met Heet en nog een paar vette bands. En in het Neushoorn Leeuwarden hebben we met Kerstavond, Friesen Metal Night waar de lokale bands spelen. Verder hebben we twee festivals, de grootste is Into the Grave in Leeuwarden, en sinds twee jaar het Festival in Snake, Maar ook hebben we drie lokale radiozenders die hun metal uurtjes hebben. Denk aan RTV Metal Café, Razende Roeland en waar ik zelf sinds kort bij zit, Radio Spandenburg. Waar ik twee keer per maand mijn eigen metal uurtje heb. De, met een playlist die ik zelf samenstel en zelf aan elkaar vastpraat. Ook hebben we vele verschillende metal bands hier in Friesland. Trash Band More, Black Metal Band Juster, Death Metal Band Speak en Wife van Deathmod en nog veel en veel meer. Even over Deathmod, we komen dit voorjaar met een nieuwe single die Omen of Death heet. Laatst was je hier al te horen op de radio, alleen de live versie dan. Ook werken we keihard om onze eerste EP-slash album te schrijven die we eind het jaar gaan opnemen. Binnenkort spelen wij op Phoenix Festival wat 11 april plaatsvindt in een neushoorn Milwarden. Daar spelen we ons nieuwe nummer die we nog nooit eerder live hebben gespeeld en die net als Oma Nodette, op de EP-album komt. Dus kom gezellig daar naartoe door ons, heel veel, door ons en heel veel andere artiesten te supporten. Je kan sowieso band supporten door naar hun socials te gaan en die te gaan liken en te volgen. Ik zie jullie snel. Hello there bitch. Are you comfortable right now? Bone Rippers Fear of Death hoorden we de frontman en vocalist Sjerd van Popta van het in schaart gevestigde oldschool death metal band Deathmoth. Vorige maand nog bij Play It Loud de gast geweest. Sjerd, ook jij bedankt weer voor jouw input namens Deathmoth. We weten weer wat meer van de Friese scene dankzij jou. En ook leuk dat je een radiocollega bent. En tot slot, nou ja, we gaan er zo uit voor het nieuws van 10 uur. En dan hebben we natuurlijk in de tweede uur nog meer interviews. En uh, ik ga mijn Fries even opproberen. Uh, Als niet in ieder geval mijn Fries even uitproberen. Uh, niet lachen als het fout is. Maar ontsjen, na it nice van tien oren. Maar ja, oor de Friesken met dat zien. Tot zo. Bedankt voor het luisteren dit eerste uur. En tot in feite. Tot zover het ritme van ZFM. Via de kabel op 104.5. En in de ether op 106.9. Straks meer. Maar nu eerst het NOS nieuws van... 10 uur.